10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Zometeen presenteert de Nationale Denktank... de plannen over hoe het beter en goedkoper kan en moet in de zorg. U hoort het zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Door Meggens. De officier van justitie heeft de aanklacht tegen de agent... die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot, verzwaard naar moord. En daarmee komt hij tegemoet aan klachten van de familie... die de aanklacht doodslag te licht vond. Dat bleek aan het begin van de rechtszaak in Den Haag. De officier ziet echter geen bewijs voor die zware beschuldiging... en zal vrijspraak voor moord vragen. De rechtbank is akkoord gegaan met de verzwaring van de telastenlegging. Ricci werd doodgeschoten op station Hollands Spoor in Den Haag. Rotterdam en Den Haag willen eerst controleren... of werknemers uit andere EU-landen goede huisvesting hebben... voordat ze een burgerservice-nummer krijgen. Dat doen ze vanwege de komst van Bulgaren en Roemenen vanaf 1 januari. Het geven van een BSN nadat de huisvesting is gecontroleerd... is de omgekeerde volgorde, erkent de Rotterdamse wethouder Karakus. Maar hij hoopt hiermee overlast te voorkomen. Die mensen veroorzaken geen overlast, maar de situatie waarin ze bevinden... Uh, veroorzaakt overlast. Denk aan overbewoning. Denk aan een straat die dus niet daarop berekend is. En dat willen we voorkomen. Karakus zei in het Radio 1-journaal dat deze aanpak niet alleen geldt... voor Bulgaren en Roemenen, maar voor alle EU-burgers... die in de stad willen komen werken. Niet iedereen is het met deze procedure eens. Minister Plasterk moet zich er nog over uitspreken. Langdurige blootstelling aan fijnstof blijkt dodelijker dan gedacht. Zelfs bij lage concentraties zijn de risico's groot. De Europese norm voor luchtvervuiling is 25 microgram per kubieke meter. Maar onderzoek wijst uit dat de risico's zelfs onder 15 microgram per kubieke meter groot zijn. Een groot deel van de Europese bevolking wordt aan deze concentratie blootgesteld. zegt een groep Europese onderzoekers na het bekijken van studies in 22 gebieden. Volgens onderzoeker Belen heeft de blootstelling grote gevolgen voor de gezondheid. Fijnstof adem je in, kan in de longen komen, kan zelfs in de bloedbaan komen. Er kunnen carcinogene stofjes tussen zitten. Dus we hebben ook aangetoond dat er een uh, vroege kans op longkanker is. Dus het kan allerlei effecten in het uh, lichaam veroorzaken... ...die uiteindelijk ook tot sterfte kunnen leiden. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van de Universiteit Utrecht... ...en gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift The Lancet. In Thailand zijn 100.000 demonstranten op weg naar het kantoor van premier Watra. De oppositie gaat door met de protesten... ...ondanks de aankondiging van de thaise premier... ...dat ze het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. De oppositieleiders vinden dat het besluit van Watra te laat is gekomen... ...en willen dat ze meteen opstapt. Watras, de zus van oud-premier Taksin, werd in 2006 afgezet en veroordeeld voor corruptie. Volgens de betogers heeft hij via zijn zus nog steeds de macht in handen. Wereldwijd moeten inlichtingendiensten hervormen zodat het vertrouwen van internetgebruikers wordt hersteld, schrijven acht grote Amerikaanse internetbedrijven in een brief aan de Amerikaanse overheid. Onder meer Apple, Google en Facebook willen dat er een einde komt aan de spionagepraktijken van bijvoorbeeld de NSA. Het weer, het is vaak bewolkt. En vooral in het noordoosten valt wat lichte regen of motregen. Het is ongeveer 9 graden. Vanmiddag wordt het droger. En dan breekt mogelijk hier en daar de zon nog even door. Vanaf morgen is het dan een stuk kouder. Dankjewel Dorad. Zometeen, dames en heren. De Rotterdamse Kuip is te redden. Maar dat kost wel 141 miljoen euro. U hoort het zo bij de cargo. Alsjeblieft, gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Op dit moment presenteert de nationale Denktank... plannen om de zorg te verbeteren en goedkoper te maken. Nieuw plan om de Rotterdamse Kuip op te knappen. Kosten 141 miljoen euro. Nederlandse ondernemers stuiten in China op een dwarsliggende overheid. Overal moet er certificaat voor zijn of moet een certificaat voor komen... En als het er niet is, dan wordt het ter plaatse verzonnen. En het ochtendhumeur van Hans Beum, het is 6 over 10 bijna. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Hoe moet onze gezondheid er in 2030 uitzien? Daarover hebben 25 talentvolle academici verenigd... in de Nationale Denktank zich de afgelopen maanden geborgen. Op dit moment presenteren ze hun ideeën. Jeroen van Baar, goedemorgen. Goedemorgen. U bent neurowetenschapper en een van de leden van de DenkTank. Even weggelopen bij de presentatie. Nou, kom maar op. Wat zijn de belangrijkste punten die jullie hebben bedacht? Uh, Goedemorgen. Uh, uit onze analyse is gebleken dat we... Uh, eigenlijk op een nieuwe manier naar gezondheid moeten kijken. En dat houdt in dat we... Uh, gezondheid, om het even te zeggen... niet moeten zien als uh, de afwezigheid van ziekte... maar juist als... het uh, uh, dus om kunnen gaan... Met, met de klappen die je misschien moet ontvangen. En... Uh, Um, dat, dat hebben we op basis van een aantal interviews met experts uh, zo ge, geformuleerd. Um, en eigenlijk past het goed bij wat we uh, uh, de laatste tijd hebben gehoord over de zorg. U um, heeft misschien gehoord bijvoorbeeld dat er, er in Nederland wel 5 miljoen mensen zijn met een chronische aandoening. Ja. En als je zegt die mensen zijn ziek, dan is het systeem uh, eigenlijk best wel. Um, um, uh, minder uh, efficiënt daardoor. Um, dus, dus, dus wij zeggen, laten we gezondheid definiëren als, uh, als uh, veertracht... De waarin je klappen kan ontvangen, zowel op het fysieke, mentale als het sociale. Ah, een soort van participatiemaatschappij in de zorg dus? Uh, dat zou je kunnen zeggen. Nu is het woord participatiemaatschappij natuurlijk een beetje... Uh, uh, dat dat valt soms verkeerd. Hoe wij het zien is dat we iedereen in staat willen stellen... om inderdaad deel te nemen aan de maatschappij. Ja, nee, Goed, dat wil iedereen. Maar nu even concreet. Want die zorg wordt alsmaar duurder. Het beroep op de zorg wordt ook alsmaar groter. En dus lopen de kosten enorm op. Deze kabinetsperiode al geloof ik 15 of 16 miljard extra richting, richting die zorg. Uh, hoe maken we het goedkoper? Um, dat kan op een aantal verschillende manieren. Wij, wij presenteren vandaag 10 oplossingen die de zorg beter en goedkoper maken. En sommige van die oplossingen... Um, die gaan, als het goed is, ook uh, uh, onnodige zorg uh, vermijden. Ja, noem er eens. Maar um, ik, ik zal er even eentje uh, uitlichten. Um, we hebben beter gekeken dan alleen het zorgsysteem. Uh, als je de maatschappij als geheel bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat um, rond de pensionering uh, de zorgvraag van mensen die met pensioen gaan opeens uh, enorm kan stijgen. Ja, dus? uh, mensen raken soms in een, in een depressie. Uh, medicijngebruik neemt toe. Dus wij stellen voor om uh, het getrapt pensioen in te voeren. Ah, het is heel simpel, stap voor stap met wijzen. pensioen. Niet meteen in één keer in één klap. stoppen met werken, want dan krijg je een hartaanval. Exact. Simpel ja, gezegd. Precies. Ja, simpel gezegd. Goed, dat is dat één. Is, uh, Twee. Ja. Twee um, is uh, uh, de zelfwijzer. We willen graag dat mensen uh, zelfregie pakken uh, in, in hun eigen zorg. En uh, dat is eigenlijk heel moeilijk als je niet eens weet wat de opties zijn. Dus wij stellen voor, als je naar de huisarts gaat krijg je uh, een code mee waarmee je thuis op je gemak kunt kijken wat de opties zijn voor doorverwijzing. Um, en daarin je eigen beslissingen kunt nemen. Ja. Zodat je aan de ene kant uh, meer zelfgehebt en de zorg en aan de andere kant ook. je uh, zorg kunt vinden die beter bij jou past en dat zal gezondheid ten goede komen. Uh, ja, maar goed, hoe weet je nou, nou naar, naar wie je moet worden doorverwezen? heb je toch een arts gewoon nodig? En bovendien, ja. die huisarts was toch juist bedoeld als poortwachter om te voorkomen dat iedereen uh, in uh, uh, gestrekte draf richting het ziekenhuis gaat? Dat klopt natuurlijk helemaal. Dus, dus uh, in, in, in ons idee moet je eerst dus aan de huisarts, die zal een diagnose stellen als dat nodig is. Um, en die geeft dan een aantal opties mee. Dus ja. hij zegt bijvoorbeeld, je hebt of fysiotherapie nodig, ja. of uh, je moet naar een specialist. Het nou, ja. ja. meest opvallende uh, voorstel dat u uh, doet is eigenlijk een gedeeltelijk eigen risico. Nu kennen we het volledige eigen risico. Uh, ja. En u wilt een gedeeltelijk eigen risico. Wat is dat? Inderdaad, dat houdt in dat je dus niet een, uh, over de eerste 350 of 360 euro van je zorg zelf betaalt... maar dat je over de eerste bijvoorbeeld 1000 euro, 35 betaalt. Dus niet meer je betaalt, alles? Betaal je, sorry? Niet meer alles, maar een deel? Um, niet meer alles, maar een deel inderdaad. Dat betekent dat je ook wat langer mee betaalt. Dus uh, in, in totaal betaal je nog steeds maximaal 350 euro per jaar aan je eigen risico. Ja. Alleen je betaalt uh, over een langere periode mee. En daarmee uh, zullen mensen hopelijk uh, iets bewuster worden van de kosten in de zorg. En, uh, dus je en betaalt ook, uiteindelijk... Uiteindelijk betaal je meer. Uh, nee, je betaalt uiteindelijk niet meer. Je betaalt maximaal 350 euro altijd. Maar hoe kan het dan uh, alleen... een besparing opleveren? Uh, dat, dat, dat zal een besparing opleveren doordat mensen bewuster met de zorg omgaan. Maar waarom als ze toch hetzelfde betalen, per saldo? Uh, omdat je uh, langer meebetaalt. Dus het is niet in één keer dat je in januari je, je eigen risicode doorheen jaagt en daarna alle zorg gratis wordt. Het gaat erom dat je bij iedere zorg uh, die, die, die, je, die je vraagt een stukje meebetaalt. Dat zal uh, hopelijk uh, meer kosten Maar nooit meer dan 350 ja. euro, zegt u. Dus als, u, uh, als iemand in januari 350 euro uitgeeft aan zorg... dan is die, ja. heeft hij meteen zijn eigen risico betaald... en heeft hij er in één keer doorheen gejaagd... en dan gaat hij toch niet meer betalen. Dat klopt inderdaad, ja. Dus, dus wat is dan zo zinvol aan dit plan? Zinvol aan het plan is dat er heel erg veel mensen zijn... die um, gedurende het jaar um, dat eigen risico opmaken... bijvoorbeeld in juni... en dan de rest van het jaar niet meer hoeven mee te betalen. En in ons plan... Uh, betalen die mensen iets minder tot aan juni... maar betalen ze in de rest van het jaar uh, nog steeds bij. En dus een spreiding je... van het eigen risico, als het ware. Uh, ja, dat is een kunnen omschrijven. En dat ja. zou dan een, uh, laten we zeggen... Uh, uh, ontmoedigend effect hebben op het beroep op de zorg, hoopt u? Dat hopen wij inderdaad, maar bovendien uh, zal het... Um, uh, uh, mensen meer kostenbewust maken... wat dus uh, ook een soort van remmend effect uh, hopelijk zal hebben. Ja. Maar daarnaast uh, zien we ook uh, nogal in declaratie. En als mensen hun eigen rekening onder ogen krijgen en daar zelf iets aan mee moeten betalen... Maar dat gebeurt nu al. Uh, nog niet uh, op, op grote schaal. En mensen krijgen bovendien rekeningen waar ze niet naar uh, hoeven mee te betalen. Dus daar ben je Goed. niet in geïnteresseerd natuurlijk. Met andere woorden, u denkt dat u daarmee een half miljard kunt besparen. Dat is uh, veel geld. Al een bericht gehad van de minister van Volksgezondheid? Uh, nee, nog niet. We bieden vrijdag uh, ons on rapport aan haar aan. En dan gaan we graag met haar erover in gesprek. En hoe groot is de kans dat dat in de onderste bureau van de minister verdwijnt? Uh, die is ontzettend klein. We hebben een rapport opgesteld dat, uh, dat uh, volledig de uitstreekt bij alle andere rapporten. Het is niet dik, het is juist dun en, uh, en, en leuk opgezet. We presenteren vandaag op een, op een frisse manier uh, onze resultaten aan Nederland. Goed. En we, we willen daarmee bereiken dat het daadwerkelijk aan uh, uit de uitvoering komt. Een jonge, frisse blik op de toekomst van de zorg. Jeroen van Baer, neurowetenschapper en een van de leden van de Nationale Denktank. Ik dank u zeer voor de toelichting.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 Koopman. Nederlandse bedrijven, dames en heren, komen over de grens niet alleen grote winsten tegen, maar ook cultuur, cultuurbarrières en dwarsliggende overheden. Nederlandse diplomaten schieten dan te hulp. Hoe dat werkt, hoort u, u, hoort u van verslaggever Niels de Jager en die is in China. En dit is de we hebben hier bijna 3000 vierkante meter vloeroppervlakte. Ik krijg hier een korte rondleiding van Dick de Jongste. Hij is de hoogste baas hier in China van het Nederlandse bedrijf Tacing. We zijn een leverancier van pijfverbinding afsluiters en buizen, uh, systemen en assemblies voor uh, industriële toepassingen. We zijn hier uh, op jullie fabriek net buiten Beijing, in China dus. Hoe is Tasing hier in China terechtgekomen? Ik ben uh, 14 jaar geleden hier voor het eerst naartoe gekomen. Uh, en hebben we deelgenomen aan een beurs uh, samen met Economische Zaken. Uh, het ministerie had hier ja, een beurs? Had hier een beurs. Of tenminste, er was hier een aardige beurs. En vanuit het ministerie kan je dan nou meedoen om op het Holland Paviljoen, zo heet dat dan, het deel te nemen met je bedrijf. Daar stond u met een kraampje? Ja, daar stonden wij met een kraampje met wat componenten. En aan het eind van de beurs kwam er een uh, geïnteresseerde geïnter Chinees... echt op het allerlaatste moment. En die zei van, hé, hey, dit is wat ik al, al jaren zoek. Kom met me mee. De bus is toch afgelopen. Ga jij met me mee? Dus ik ben in de auto gestapt met die, uh, met die meneer... In een grote zwarte auto vol met Chinezen. En ik denk, ik kom nooit meer thuis. Maar dat is uiteindelijk heel anders gelopen. Want dit was de eerste grote klant voor Tasing in China. En vele klanten zouden volgen. De zaken gaan dus goed. Maar regelmatig stuit het bedrijf op een grillige overheid. Bureaucratie. Wat je tegenkomt hier is een, een, een, een overkill aan Chinese certificering. Overal moet er certificaat voor zijn of moet een certificaat voor komen... En als het er niet is, dan wordt het ter plaatse verzonnen. Ook regels en wetten kunnen hier zomaar veranderen. Hier zit mijn collega de, de Landbouwraad. Dit zijn ook mensen van de economische afdeling. houdt uh, zich ook met energie bezig. Houdt zich ook met, uh, Nederlandse bedrijven die last hebben van deze grillige Chinese overheid... kunnen hier aankloppen bij de Nederlandse ambassade in Peking. Deze collega die doet veel ook aan, aan rapportages van hoe gaat het met de, de macro-economie macroeconomie. Uh, Jeroen Lamers is het hoofd van de economische afdeling... die bedrijven op vele manieren helpt. Nou ja, je zou het misschien kunnen bekijken aan de, aan de groei van een bedrijf. Een bedrijf begint met vragen stellen van hoe zit dit, hoe zit dat... En dan komen ze misschien eens een keer met een handelsmissie mee. En stel dat ze misschien een tijd bezig zijn... dan kan het natuurlijk zijn dat het soms heel goed gaat... of dat ze nieuwe partners zoeken... of dat ze misschien ergens uh, tegenaan lopen... waar wij dan uh, ook kunnen proberen om, uh, om behulpzaam te zijn. Het secretariaat van de economische afdeling en de landbouwafdeling houdt zich ook met, uh, met name met, met troubleshooting bezig, bedrijven die hier tegen issues aanlopen. En, en hoeveel mensen werken hier nou in totaal op de economische afdeling? Ja, ik, volgens mij een man of dertig bij elkaar. Het gaat behoorlijk wat geld vanuit de Nederlandse overheid hier naartoe om bedrijven te helpen. Ja. Is, is dat geen spanningsveld? Ik denk het niet, want uiteindelijk denk ik dat geslaagde voorbeelden van ondersteuning ook weer tot nieuwe omzet, tot nieuwe orders, tot nieuwe investeringen kunnen leiden. Want wat hebben wij als samenleving, als land, als Nederland, eraan als Nederlands bedrijf het hier goed doen? Er zijn veel voorbeelden van bedrijven voor wie China heel belangrijk is. En voor wie misschien de situatie nu, als je ook met die ondernemers zelf spreekt... Maar is voor die bedrijven dan waardevol. Wat, wat heeft het land Nederland eraan? Nou, daar van, blijkt toch ook vaak dat, dat de hoofdkantoorfuncties... Dat, uh, dat de research in, in Nederland blijft uh, plaatsvinden. Levert dat dan concreet banen of belastinginkomsten op? Jawel, daar zijn wel wat studies naar. Het was, geloof ik, een, een CPB-studie uh, twee jaar geleden... dat met de export naar de, naar de BRIC-landen... Maar ik heb die cijfers niet helemaal paraat. Er waren geloof ik 100.000 banen gemoeid. Nederlandse banen. Nederlandse banen. Dus dat is wat wij in Nederland maken en dan naar uh, de BRICS-landen exporteren. Nou, binnen de BRICS is China wel het veruit grootste factor. Oh. Hoe gaan de zaken nu? Ja, de zaken gaan nu ontzettend goed. De Beijing-regering heeft besloten om in de komende vijf jaar 70.000 taxis... Te gaan vervangen naar aardgasvoertuigen. Dat is een hele grote taart. Hoe groot, deel van, hoe groot punt van die taart gaat u voor uw rekening nemen? Nou ja, wij, wij leveren een aantal key components waar we sterk in zijn. En dat zijn alle taxis dan? Dat zijn dan alle taxis waar wij een onderdeeltje van mogen leveren. Een paar onderdeeltjes van mogen leveren. Is, is het voor u als bedrijf mogelijk om nu zaken te doen hier zonder die ondersteuning vanuit de ambassade? Jawel, het is nu wel mogelijk. Ja, we hebben nu inmiddels... En blijft het ook goed gaan? Ja, ja, we hebben inmiddels wel zoveel ondersteuning gekregen. en uh, nou ja, goed, Blijf het goed gaan. Kijk, als je vandaag een goede persoonlijke afspraak en relatie hebt met een inkoper of met een directeur. Ja, die kan morgen een andere positie uh, krijgen. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is, dat is ook heel erg uh, tekenend voor, uh, voor China. De snelle, snelle switchen uh, van posities dat gaat heel snel. Het is een ingewikkeld land, maar wel met heel veel kansen enorm, enorme kans. Ja. Maar ook heel ingewikkeld. Ja, heel ingewikkeld, ja. Morgen de invloed van koning Willem-Alexander. Vaak is dat wel het moment om de finale klap erop te geven... en in het bijzijn van een koning eh, tot, tot de finale deal te komen. Morgen verder dus in China. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... via goedemorgennederland.kro.nl Straks de renovatie van de Kuip gaat 141 miljoen euro kosten... maar dan zit wel iedereen droog is de ochtendtumeur. hier is Hans Buim. Op de Valreep van 2013. Een bericht dat tot vreugde, maar ook tot nadenken stemt. De Wereldhandelsorganisatie WTO heeft na langslepende onderhandelingen een historisch akkoord bereikt. Een wereldwijd handelsakkoord. Grofweg komt die vrijere wereldhandel erop neer... dat dure douaneprocedures worden versimpeld. En daar profiteren vooral de minder ontwikkelde landen van. Het schijnt dat de kosten van douaneprocedures... zo'n 15 van de productwaarde bedragen. Dat komt volgens berekeningen van financiële experts neer... op zo'n biljoen dollar per jaar aan besparing. Nou weet ik nooit wat ze precies met een biljoen bedoelen want het Engelse biljoen is voor ons een miljard, een 1 met 9 nullen... terwijl het Nederlandse biljoen staat voor een 1 met 12 nullen. Maar hoe dan ook, het is een hoop geld per jaar... dat niet meer uitgegeven hoeft te worden. Het was voor de eerste keer in haar bestaan sinds 1995... dat de WTO, bestaande uit 159 landen, unaniem met een akkoord instemde. Eerst lag Cuba nog een beetje dwars, iets met een handelsembargo met de VS... Later ook nog even India, iets met graansubsidies. Maar uiteindelijk, na vier dagen vergaderen, zeiden alle handelsministers volmondig ja. Armere landen krijgen toegang tot rijkere markten, zodat welvaart beter verdeeld kan worden. Tot zover de vreugdevolle kant van het bericht. Nu wat betreft dat nadenken. Er ging tot nu toe dus verschrikkelijk veel geld verloren met eigenlijk niets. Met goederen die staan te wachten op een station of op een kade. Met papieren die heen en weer gaan tussen ambtenaren. Met geld wat nodig was voor toestemming om te lossen of te laden. Of de problematiek van eigen, aparte milieueisen. Als er zoveel geld te besparen valt... door simpelweg versoepeling en harmonisatie van regels... zou je dat soort besparing dan ook niet elders kunnen toepassen. Je krijgt het gevoel dat de wereld veel goedkoper kan draaien. Je kunt meer als je denkt... We kunnen meer als we meer samenwerken. Hans Beum, morgen het ochtendhumeur van Mark Smeets. Donne-moi une suite aux rites. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi ah. Du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, je n'ai pas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 Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tout requicher, bienvenue dans ma. We Friede Keur van Zas, ze Het is uh, vijf voor half uh, elf, moet ik zeggen. U luistert naar de Caro op Radio 1. Een nieuw stadion, dames en heren, mag dan van de baan zijn. De realisatie van de verbouwingsplannen van de Kuip in Rotterdam... komt steeds dichterbij. Stichting Red de Kuip presenteert vanavond... Uh, de ideeën aan de directie en de aandeelhouders van het stadion... en de directie van Feyenoord. Erwin enkelaar goedemorgen. Goedemorgen. Kosten 141 miljoen euro... De helft van een nieuw stadion? Uh, minder dan de helft inderdaad. En ook minder gemeentegarantie en ook veel minder risico's. Ja. En je bouwt natuurlijk die mooie kuip. Ja, in juli sprak de gemeente een veto uit over de nieuwbouwplannen. En tot die tijd wilden de directies van het stadion en van de club niet met u in gesprek. Nu wel? Uh, nu wel, inderdaad. Klopt. Uh, we beginnen bij de aandeelhouders uh, vanavond. Die zijn natuurlijk eigenbon, uh, eigenaar van het stadion. En daaraan, uh, zijn, we zijn gevraagd om het plan te presenteren. En die zijn uh, behoorlijk enthousiast aan het worden dus. Juist. En wat kunt u bieden voor die 141 miljoen? Um, eigenlijk precies hetzelfde als het nieuwe stadion, uh, behalve een gesloten dak. En uh, ja, we gaan behoorlijk investeren in de business faciliteiten. Zodat Feyenoord echt kan groeien uh, in het business segment, wat erg belangrijk is uh, voor de inkomsten. En voor het wordt gewoon een modern stadion met liften, roltrappen en gescheiden ingangen voor uh, business en, uh, en de balansporters. En we gaan uh, met name de horeca en, uh, en, het, en het comfort voor de, uh, alle toeschouwers enorm verbeteren. Uh, ja, hoe? Um, door een uh, groter dak, dus iedereen zit dadelijk droog. Ja. Uh, nou, zoals ik al zei, door de roltrappen en liften en, uh, en door de horeca enorm te verbeteren. Dus, uh, en alles komt dadelijk uh, boven achter de tribunes te hangen. dus niet meer beneden. Mensen hoeven niet meer naar beneden te lopen. Ja. En dat is een enorme verbetering van opzichte van nu. Juist. Heeft het ook nog consequenties voor het aantal uh, plaatsen? Uh, met andere ja. woorden voor het aantal toeschouwers dat erin kunnen? Van 45.000 naar 63.000 toeschouwers. Dus het wordt het grootste stadion van Nederland. Juist. En dat is van belang, omdat dat ook weer van belang is... voor het toewijzen van grote internationale wedstrijden... bijvoorbeeld in de Champions League of Interlands, toch? Klopt helemaal. We hebben ook rugspraak gehad met de KNVB... en die is erg enthousiast ook tot dit weer een stadion is... die er echt toe doet in Europa. Dus er kunnen er straks meer in dan in de Arena? Ja, veel meer. Dus dat is natuurlijk ook fijn om te hebben in Rotterdam... Ja, vinden ze in Amsterdam waarschijnlijk niet zo leuk. Waarschijnlijk niet, maar dat is een gezonde concurrentie, dus die gaan wij natuurlijk niet uit de weg. Ja. Goed, uh, iedereen zit droog, maar het stadion kan niet dichten. Dus er zit geen uh, schu schuivend dak op. Uh, betekent dat niet dat als het pokken weer is, dat de wedstrijd alsnog kan worden afgelast omdat het veld niet bespeelbaar is? Uh, nee, zeker niet. Ja, als we uh, sneeuwpoes wat nodig is, kun een verwarmd veld. Maar je krijgt hetzelfde als bij Bayern München. Uh, dus je zit comfortabel als toeschouwer, maar de spelers die spelen gewoon uh, in de regen, inderdaad. Juist, ik zei al 141 miljoen, wie gaat dat betalen? Uh, ja, we hebben een financieel plan gemaakt samen met Hypecube. Uh, we zijn de eerste verkennende gesprekken aan het voeren met, uh, met investeerders. En uh, ja, omdat het bedrag uh, minder dan de helft is van de nieuwbouw en je hetzelfde krijgt, uh, ziet het rendement er goed uit. Dus we hebben goede hoop dat we binnenkort uh, daar stap in uh, gemaakt kunnen hebben. Ja, goede hoop, maar de financiering is dus nog niet rond. Het is zeker nog niet rond, want we hebben de gemeentegrantie nodig... en we moeten natuurlijk met de aandeelhouders en Feyenoord samen gaan werken nu... om die financiering finish, er rond te krijgen. Dat kunnen we natuurlijk niet zelfstandig. Juist. Wat wilt u dan vanavond precies gaan doen... om de dames en heren van de directies van respectievelijk het stadion... en van Feyenoord te overtuigen? Of zijn nou, ze ja, al ja. eigenlijk overtuigd met al dit uh, uh, gepland en gereken... Uh, en de plannen die u hebt en de tekeningen? Nou, het goede is dat we een, een volledig onderbouwing nu hebben van Group. Die heeft ons geholpen. Die hebben enorme kennis van de markt. Dus het plan klopt nu helemaal... We hebben ook uh, het financiële plan rond, dus we kunnen nu samen stappen gaan maken. Nou ja, u zegt ik heb het financiële plan rond, maar de financiers zijn nog niet allemaal gevonden. Nee, het financiële plan heb je nodig om financiers te vinden, dus in die volgorde. Ja. Dus, uh, dus eerst het financiële plan rond en dan uh, de financiers gaan overhalen... en, uh, en te kijken of die willen investeren in dit plan. Daar hebben we ja. daar hele goede, goede hoop op dus. Tot slot, hoe groot is nou de kans dat als u straks dit hele um, uh, project in gang zet... dat straks de financiering alsnog niet rondkomt en dat de gemeente alsnog moet gaan bijspijkeren? Nou, we hebben hele goede contacten met de gemeente. En de gemeente wil echt iets met de Kuip gaan doen. En uh, er is ook echt bereidheid om de gemeentekranten die wij uh, voor ogen hebben... Uh, om die ook rond te krijgen. Dus dat is natuurlijk de eerste stap. Juist. Goed. Nieuw plan dus voor de Kuip. En de Kuip blijft de Kuip met een groter dak. Uh, de spelers staan nog steeds in de regen als het regent. Maar de gasten zitten droog. En er komen beter horecagelegenheden. En wat heel erg belangrijk is, er komen 63.000 toeschouwers. Dat wil zeggen, die kunnen er straks in. Klopt. Prima, samenvatting. Hartelijk dank. Erwin Ekelaar. Niks te danken. Daag. Veel plezier vanavond met het toelichten van de plannen... voor de directies van Feyenoord en de Kuip. Twee heren zijn hier inmiddels aangeschoven. Eén met Onid in een bij de Jeroen. <laughs> Wie laat goedemorgen? Goedemorgen, vriend. Is de busstuk? Ja, bussen even in onderhoud. Ja, het is, een, het is een oud beest, stoer beest... maar af en toe moet hij toch even worden opge opgekalfaterd. Net zoals de Kuip. Ik vroeg me trouwens af, komt daar nou ook kunstgras? Dat kan ik niet meer vragen, maar hij nee. had het over een verwarmd uh, veld. Dus dat denk ik dan niet. Oh, gelukkig. gelukkig. Maar die, die gasvelden van tegenwoordig hebben altijd, zijn altijd van die hybride systemen, ja, toch? Ja, Met ja. vezels erin gevlochten. Nog, nog, nog leuk dat er nog gevoetbald wordt in de Kuip straks. Dat ja, is zeker. nog het beste, toch? Zeg, in Hilversum, stad van een enorme omroepakkers... gaan wij het zo meteen hebben over de landbouw. Want er zijn brieven uit Den Haag. In lijn 1 van oh, NTI. Radio 1. Door naar je buurman, Dorold Mechens. De officier van Justitie heeft de aanklacht tegen de agent... die vorig jaar de 17-jarige Richie doodschoot verzwaard naar moord. En daarmee komt hij tegemoet aan klachten van de familie... die de aanklacht doodslag te licht vond. En ook wil het OM vertraging van de rechtszaak voorkomen. De officier ziet echter geen bewijs voor die zware beschuldiging... en zal vrijspraak voor moord vragen. De rechtbank in Den Haag is akkoord gegaan met de verzwaring. Rotterdam en Den Haag willen eerst controleren... of werknemers uit andere EU-landen goede huisvesting hebben... voordat ze een burgerservicenummer krijgen. Dat doen ze vanwege de komst van Bulgaren en Roemenen vanaf 1 januari. Het geven van een BSN nadat de huisvesting is gecontroleerd... is de omgekeerde volgorde, erkent ook de Rotterdamse wethouder Karakus. Maar hij hoopt hiermee overlast te voorkomen. En in Thailand zijn honderdduizend demonstranten... op weg naar het kantoor van premier Shinawatra. De oppositie gaat door met de protesten... ondanks de aankondiging van de thaise premier... dat ze het parlement ontbindt en nieuwe verkiezingen uitschrijft. De oppositieleiders vinden dat het besluit van Shinawatra te laat is gekomen. Ze willen dat ze meteen opstapt. Dat zijn de hoofdpunten. Jeroen Wielaert heeft 20 meter gelopen en zit twee deuren verderop... en begint nu aan lijn 1. Dit is Radio 1... NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Ja, goedemorgen een keer vanuit Hilversum. En met die bus komt het echt wel goed. Dan trekken wij er weer uit. In landen en velden komen wij. Op de Nederlandse velden wordt een vorm van topsport bedreven. De landbouw kondigde het net al aan. De sector exporteert 80 miljard euro... En voedt daarnaast ook ons land. Zonder boeren zouden we nog in de recessie zitten, is een observatie. Maar toch, er is een imagoprobleem. Vervuiling enorme hoeveelheden pesticiden, et cetera, et cetera. Afgelopen vrijdag is er een brief aan de sector gekomen... over gemeenschappelijk landbouwbeleid, uit Den Haag, verstuurd dus. En er komt nog een brief over de veehouderij. Wij gaan er de komende half uur over praten met Albert-Jan Maat... voorzitter van LTO Nederland... en met Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Shura Dikkers. Wat is uw idee over de landbouw? Want er zijn toch nog, wat ik al zei, heel grote imagoproblemen. Jan Bakker, onze vaste uh, visionair uit sint Anna parochie heeft er al iets over gezegd. 0800 21. is het nummer waar je naar kunt bellen. U kunt tweeten naar hashtag Lijn1 en mailen naar Lijn1ApenstaatjeNTR.nl <tie> The preacher man says it's the Sydney River, she's a gold dry. The interest is up and the stock market's down. And you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see. A woman and the kids and the dogs and me. Hank Williams. De zong A Country Boy, A Country Boy Can Survive. Albert-Jan Maat, LTO-voorzitter. Hoe is het met de overleving van de country boys in Nederland? Ik kop hem gelijk maar even in, die voorzitter van Henk. Ja, die overleven. En gezien ook beeld dat u al schetste van wat ze doen, is natuurlijk geweldig. Want we hadden weer een exportgroei van 7,4 procent. We hadden een economische groei van 0,1. Dus zonder die exportgroei dan kunnen we invullen hoe het met Nederland voorstond. Maar het is denk ik ook een Geen crisis dus in de landbouw? Ja, het is af en toe niet makkelijk. Boeren hebben te maken met klimaat en met de markt. En, en, en ze werken met levend materiaal, hè. of nu gewassen zijn of, of dieren. Dus het is best wel een hard beroep. Maar het is wel een beroep waar je passie voor moet hebben. En ik prijs me gelukkig dat in Nederland die passie hebben. En wat dat betreft, het is niet alleen een economisch uh, grote bijdrage aan de samenleving. Uh, maar als je eens even ziet op het terrein van duurzaamheid... wat er gepresteerd is. Wij gebruiken 80% minder gewasbescherming dan tien jaar geleden. Uh, het antibiotica gebruiken is gehalveerd in drie jaar tijd. Er moest wat gebeuren, maar er gebeurt er ook wat. Uh, we hebben eigenlijk in alle veehouderijsectoren hebben we in de ketens programma's ontwikkeld... waar we extra investeren in dierenwelzijn. Waardoor we dus veel meer doen dan wat de wetgever vraagt. En we kijken echt naar die consument... Wat vraagt hij? Wat is de discussie in de samenleving? En daar proberen we op in te spelen. We moeten tijd hebben, maar de topprestatie van de Nederlandse boeren is... dat ze en economie en juist dat duurzame produceren zo goed aan elkaar koppelen. En daarmee zijn ze internationaal wel koploper. Ik zei dat, het dat het is een vorm van topsport. En daar hoort een bepaalde methodiek bij. Nou kom ik nog wel eens in zeeland vlaanderen En daar worden de velden nog behoorlijk. Vooral de aardappelvelden. toch nog steeds behoorlijk bespoten. Ze komen zelfs langs bij mensen: van kunt beter even achter uw huisje gaan zitten. Dat hoeft nog niet meteen gewoon een wanpraktijk te zijn. Laten we dat even wegnemen. Het gebeurt, maar het gebeurt dus wel. Ja, een gewas heeft bescherming nodig ja. vanwege ziekte. Zoals u wel eens een aspirintje neemt, zo heeft een gewas af en toe ook een aspirintje nodig. Maar tegelijkertijd is wat wij wel doen, is zorgen dat je dat minimaliseert met uh, precisielandbouw. Dat is met satellietgestuurde landbouw. Dat betekent dat je dat een, een, een systeem op je machine zet, waardoor je precies weet waar zit wat ziekte in het gewas. Waar is iets te weinig water, iets te weinig meststoffen. En daarmee maken we een nieuwe slag van weer 40-50% minder gebruik van de middelen. En ik vind, wat dat betreft, uh, heb ik groot respect als ik zie... wat er in Nederland op dat terrein gebeurt, ook als je in vergelijking met het buitenland. Maar spuiten moet nog wel gewoon. Ja, ook want, voor de gezondheid van het gewas, van ons voedsel? Uh, voor het gewas, uh, voor een goede bescherming. Want ook biologische landbouw, stel dat je biologisch teelt... heb je af en toe nog wel een behandeling nodig. Een gewas kan ziek worden. Wat we wel in de loop van de jaren hebben geleerd is dat je... In je keus van je gewassen, dus wat voor aardappelras kies je... hoe behandel je dat? We hebben geleerd om weer wat meer risico's te nemen... en daardoor middelen, minder, minder middelen mm. te gebruiken. Dus wat minder vaak een aspirintje, want het gewas zelf kan ook heel veel. En daar in dat onderzoek investeren we als sector heel erg veel. Dan heeft, die aardappel, in. dan heeft die aardappel maar hoofdpijn. Ach, een beetje hoofdpijn en de zon gaat schijnen, wil het bij een aardappel ook nog wel eens overgaan. <laughs> Albert-Jan Maat, heeft hij zelf met zijn poot in de klei gestaan... en nog dikke laarzen en nog op, op trekkers gezeten? Zeker. Ik ben opgegroeid op een gemengd bedrijf... later een veehouderijbedrijf in Salland. Uh, ik kan melken, ik kan ploegen. Ik heb zelf nog geleerd ploegen met een paar. Dus wat dat betreft ja. nog het oude beginsel ja. toegepast... En ik werk eigenlijk al een half leven lang in een sector... die mij uh, geweldig boeit en waar ik heel veel passie voor heb. Ja, dat kan ik zien. De, de, ogen, de ogen beginnen te glimmen. En als het een halve eeuw lang is... heeft u natuurlijk ook nog een periode meegemaakt zonder computers. En zonder radargestuurde uh, akkerbouw. Jazeker. Maar met zelfs met alle... Wat zeg ik nou? Radargestuurd, satellietgestuurd. Ja, satelliet gestuurd. Maar zelfs met die middelen... Is het oog van de akkerbouwer, van de, de veehouder, nog heel essentieel? En dat ja, want proberen dat wil ik dat dat weten. Het kon ooit ook gewoon, dus inderdaad met de hand op het oog. Ja, maar tegelijkertijd is het hard werken. Het is goed dat er heel veel techniek is, dat er dingen vooruit gaan, dat boeren nog meer aandacht naar vee kunnen kijken, nog meer als een, een, een, echt een, een, een goede header zeg maar, in een stal kunnen lopen en, uh, en ook een vee of zo beheren. En dat wat het betreft het lichamelijk arbeid, dat dat een tandje minder is, is ook goed. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Uh, in de sport heeft veel opgeleverd. Hè. Als je alleen naar schaatsen en wielrennen kijkt... was uh, de agrarische sector vaak ook een hofleverancier van hele goede sportmensen. Dat was niet voor niets. Ja. Het was hard werken. En vandaag de dag is er gelukkig techniek bij... waardoor je iets minder slijt. Maar er werd ook genoeg gespoten in genoemde takken van sport. <lacht> uh, Jan Bakker... Ik, ik noem neem maar hem... u niet over schaatsen. Nee. Nou, dat <lacht> weten we nog niet zo, zo net. Dat uh, is een ander onderwerp. Misschien een leuk lijn 1 onderwerp nog, zo in december. Uh, Jan Bakker, die zegt... De felste kritiek op de agrarische sector komt vaak van mensen die nog nooit een boerderij van binnen gezien hebben en is gebaseerd in, op, op, op in de grachtengordel ontwikkelde clichés. Fatsoenlijk natuurbehoud zou bijvoorbeeld zonder de rol van boeren daarin onbetaalbaar onmogelijk zijn. De gemiddelde boer heeft meer milieu- en natuurbesef in zijn pink dan het gemiddelde stadsmens in zijn hele lichaam. Shura Dikkers, Partij van de Arbeid kamerlid, nou jij weer. Oh, ik vind dat een beetje een gratuite uitspraak. Uh, dat uh, herken ik helemaal niet. Ik maar Jan werk... Bakker doet nooit gratuite uitspraken. Nou. Dat is een wijze man. Nou, met alle respect dan voor meneer Bakker. dat uh, Ongetwijfeld dat het een wijze man is. Maar ik ken ook heel veel stadsmensen met heel veel liefde voor de natuur. En heel veel boeren die er wat minder zorgvuldig mee omgaan. Dus dat moet je genuanceerd zien. Nou, Jan gaat er gewoon vol in. <laughs> om, uh, om het uh, cliché nog maar eens even aan te zetten. Nee, wat je ziet, is... Over het oordeel van de over de agrarische sector. Ja, dat klopt. Dat heel veel mensen nog nooit in de stal geweest zijn. En wat, Dat is jammer en dat is uh, ook voor een deel de sector aan te rekenen... omdat die stallen natuurlijk heel erg dicht gezeten hebben... mensen er geen toegang toe hadden. De kloof tussen burger en boer is veel te groot geworden... en je ziet nu ook dankzij initiatieven van LTO en vele anderen... dat die kloof steeds meer gedicht wordt. Hoe groot is de kloof tussen Den Haag en de Akkers? Nou, ik, uh, de kloof tussen mij en de actie is niet zo groot. Want? Ik ben iedere, iedere week wel ergens op een boerderij... om te kijken hoe het uh, in de praktijk eraan toe gaat. Om van de boeren zelf te horen waar ze mee zitten. Ik spreek ook met de verwerkende industrie en met consumenten om eens te horen nou ja, wat speelt er zo al speelt en hoe vertalen ze de zaken... die in de maatschappij leven terug naar het boerenerf. Dat vind Ka ik heel erg belangrijk. Kamerlid, kortom, ook met enige passie voor de sector. En uh, Kamerlid met landbouwschool als achtergrond. Ja, want, ja. want vertel... Ik heb landbouwschool in Deventer gedaan, de tropische landbouwschool... omdat ik de honger uit de wereld wilde helpen. Mm -hmm. ja, dat is me niet helemaal gelukt, zullen we maar zeggen. Maar uh, uh, die passie is wel gebleven. Hebt u ook een, een, een landbouwachtergrond in de ja? familie? Zit het nee, in de familie? Nee, nee, ik was een paardenmeisje. Een paardenmeisje? Ja, ja dat krijg je dan, hè. Ja. Maar geen kakmeisje. <laughs> nee. nee. Landbouwsector, daar heeft u dus contact mee. Wat, ja. wat zijn de noden die u aanhoort nu, anno 2013, vlak voor de jaarwisseling? Nou, boeren die hebben moeite om hun investeringen gefinancierd te krijgen... omdat banken moeilijk doen. Uh, wat je ziet is dat de macht van de supermarkten heel groot geworden is... en de positie van de boer eigenlijk heel klein. De supermarkten bepalen de prijs van de producten en niet de boer. En dat is een scheef evenwicht, dat vinden wij heel jammer. Dan proberen we iedere keer maar wat aan te doen... om ervoor te zorgen dat die boer een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt. De term slavernij schiet mij zomaar te binnen. Nou, wat je een ziet... uitbuiting. Oh, echt waar. Allemaal van die, van die linkse kreten. Maar, ik ben ook maar een presentator. Uh, hoe zit het dan werkelijk met die, met die onevenwichtigheid? Kijk ook even aan naar de voorzitter van LTO. De kern is dat er een, een, een onevenwichtige situatie is op die markt. Als je kijkt naar het hele mededingingsbeleid, is het zo dat uh, alles gericht is op zo'n laag mogelijke prijs voor de consument. En bijna wordt automatisch gekeken dat de supermarkt die positie heeft. En ik onderschrijf voor een deel wat Sjoeren zegt... Uh, van, daar moet een evenwicht in terugkomen. Dat is ook de reden dat wij als LTO met supermarkten spreken. Uh, dat we ondanks nog met Albert Heijn een rapport hebben gepubliceerd. Wat is de toekomstige richting in het afzet van voedsel, het verkopen van voedsel... en dan zie je dat steeds meer gehamerd wordt... dat het van groot belang is dat je een duurzame relatie daarin krijgt. Maar is Dat supermarkten is... en boeren elkaar kennen... Ja. en dat je met elkaar ook verantwoordelijk bent... voordat iedereen in die keten ook wel een verzoenlijke boterham verdient. En daar mag nog wel een steekje bij gezet worden. Ja, maar supermarkten gaan denk ik toch... want het is gewoon uh, kapitalisme, aan, kapitalisme aan het werk uh, voor hun eigen belang... Ja, het zijn ondernemers, uh, maar tegelijkertijd uh, zou het heel goed zijn... kijk, wij hebben er belang bij gezien de kwaliteit van onze producten... dat de consument ook weet wat heeft de Nederlandse boeren en tuinen te bieden. En dat het niet een naamloos product is wat in die schappen ligt. Aan onze taak om te laten zien hoe we produceren... maar aan de supermarkt te laten zien... luister eens, wij gaan fatsoenlijk met boeren en tuiners om... ook met degenen die daarin werken... Als je dat met elkaar duidelijk maakt, ben ik ervan overtuigd... dat de Nederlandse burger en de consument kunnen overtuigen... om ook een fatsoenlijke prijs te betalen. Nou, daar zijn we volop in bezig. Uh, wij gaan daar op dit moment al veel verder... dan wat de politiek bijvoorbeeld in mededinging vraagt. Maar we hebben de politiek wel nodig om ervoor te zorgen... dat het evenwicht terugkomt. Dat als je in een keten werkt... dat iedereen daar een fatsoenlijke boodscherm in krijgt... en dat je dat ook wettelijk eens een keer gaat verankeren. En op dat punt kan de politiek nog wel een stapje bijzetten... Shura Dikkers, nou is er dus die brief over een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Wat kun je met die brief in de hand doen om dit evenwicht uh, toch te herstellen? Oh, in een klein stukje... Te bespoedigen? Ja, het gemeenschappelijk landbouwbeleid geeft boeren de kans... om producentenorganisaties op te richten en daarmee met elkaar... Maar die is er toch al, die LTO. Ja, nog, nog gerichter op het product moet dat zijn. En dan met elkaar afspraken te maken met de, uh, de inkomende partijen... zoals uh, de Albert Heijn, maar ook met alle anderen... Dus ze hebben daar binnen dat gemeenschappelijk landbouwbeleid krijgen ze wat ruimte om zich te groeperen en daarmee een betere positie te verwerven. En het gemeenschappelijk landbouwbeleid is erop gericht dat boeren ondersteuning krijgen bij de productie van hun uh, van de gewassen en uh, bij, het, uh, bij het laten opgroeien van hun vee. Ja. Dat is de subsidielijnen die vanuit Brussel de landbouw uitgaan. Natuurlijk, Brussel heeft er ook mee te maken. Maar het gaat uiteindelijk over de trots en het beeld. Is Nederland wel trots op zijn landbouwers? Dat denk ik wel. En met reden ook. We Want? zijn koploper in de wereld waar het gaat om duurzaamheid. We maken ontzettend mooie producten in Nederland. Ik word altijd heel erg gelukkig als ik in een gemiddelde Nederlandse stal loop. Als ik zie wat boeren doen en willen doen aan verbeteringen op het gebied van dierwelzijn. En tegelijkertijd mag het van mij ook allemaal nog wel weer een tandje meer. We zijn een heel eind op weg en we moeten nog wel een eindje verder. Er zijn afspraken... Goede afspraken tussen supermarkten en landbouw dat er vanaf 2015 geen plofkippen en kiloknallers meer zijn. Is dat haalbaar? Uh, wij doen geweldig ons best. We hebben de kip van morgen ontwikkeld, hè, een kip die wat meer ruimte krijgt, uh, ook wat een wat langer leven krijgt. En wij geloven wel in die lijn. Wij denken als we het goed laten zien dat wij ook koploper zijn... op het terrein van dierenwelzijn... dat de consumenten uiteindelijk, als de supermarkten ook hun best doen... ook bereid zijn wat meer te betalen... We hebben ervaring, we hebben bijvoorbeeld de sterrenvlees in de varkenshouderij. We hebben de duurzame zuivelketen, waardoor we veel verder gaan dan wat de wetgever vraagt. En ook laten zien hoe ons product wordt geproduceerd. En zelfs de Chinezen willen het wel graag hebben, dus het toont wel aan dat we op de goede weg zijn. Ja, gaan die heen. Chinezen hebben ook enorme hoeveelheden monden te voeden. Ja, en dus die aanpak is heel goed. En het is ook met name van belang, van na 2015 als bijvoorbeeld de melkquotering afloopt, dat is dus de beperking van de melkproductie, dat we op een duurzame manier kunnen blijven ontwikkelen dus wel aan alle eisen voldoende op het terrein van milieu, dierenwelzijn... maar tegelijkertijd toch ook een gestadige, evenwichtige groei kunnen laten zien. Die koers, ja, maar... is, die koers is duidelijk. ik Dikkers nog even, voordat ik mevrouw van Hensbergen... die aan de telefoon hangt, ook Nee, het vind Het vindt het mooie woorden betek. van de LTO, maar de praktijk laat zien... dat een aantal van de lto achterbanen nog niet helemaal die stap gezet heeft. Namelijk? He? Dus nou ja, De boeren die, uh, die al die investeringen niet willen doen... op het gebied van dierenwelzijn. De kip van morgen krijgt iets meer ruimte ter grootte van een smartphone. Dat is niet heel veel veel meer ruimte en daarbij is de kip van morgen pas over een paar jaar beschikbaar. Ik ben daar nog niet zo enthousiast over. Dat dus moet, wat mij betreft, echt sneller. Het beeld van Albert-Jan Maat is al te rooskleurig. Wat mij betreft wel. Praktijk laat zien dat het ook wel weerbarstig is. En hoe komt dat dan? Omdat de boeren gewoon de, het geld niet willen investeren? Ja, nou, voor een deel omdat ze het product, dat ze daar de goede prijs niet voor krijgen in de supermarkt. En voor een deel omdat hun productiesysteem zo is ingericht dat het niet binnen hun bedrijf past. Ze denken dat de markt het niet gaat kopen. Of ze doen het hun hele leven al zo. Dus uh, ze kunnen het best nog een hele tijd zo doen. En daarmee geen mm -hmm. rekening houden met wat er in de samenleving speelt. Nou, dat is jammer. Albert dus Um, het is dus niet over de hele, over de hele linie uh, zo, zo rooskleurig. Nee, maar ik wil wel een, een lansbreker voor de sector zelf. Hè. Natuurlijk heb ja, ik maar er zijn op, dus, dus weerbastige boeren. Maar ik, daarom is het, kom ik ook op dat punt terug. Want terecht dat uh, Shure zegt van... luister eens, het gaat ook om de consumenten, het gaat om de supermarkt... en dan gaan ook degenen die de producten kopen. En de politiek kan heel wat doen. Juist om daar eens ook de nadruk op te gaan leggen. Ja, maar u wandelt wel weg van die boeren die nog niet zo happig nou, zijn. Uh, op het moment dat die prijzen daarin mee ontwikkelen... want je moet wel investeren. Een boer investeert wel voor twintig jaar in de stal. Ja, maar er zijn boeren niet dus die, dus een een die hun oude investering gewoon willen handhaven... en niet, niet geneigd zijn Ja, maar laat ik even daar een uh, taal over geven. Een klare wijn schenken. Wij spreken onze leden aan op het moment dat we afspraken maken... dat we de volgende stap ook gaan maken. Wij hebben binnen in de zuivel met tientallen organisaties... de duurzame zuivelketen getekend. En dat betekent dat het meest op de bedrijven zelf gebeurt. En die boeren gaan dat doen. Dat doen we samen met de coöperaties. En die aanpak via de keten met partners, die hebben we nodig. Want wat wij willen, is verbinden. Die tegenstelling tussen oud en nieuw, daar hebben we niet zoveel mee. Wij zeggen, we kunnen alleen verbinden door te veranderen. En wij zoeken partners, en in de politiek, en in de maatschappij... Hmm. maar ook op de markt, om die weg mogelijk te maken. En die zoektocht, en die tocht, hè, daar hebben wij geweldig veel ongeduld uh, mee. Wat wij doen, is met echt maar kracht die weg inzetten... dat we die samenwerking zoeken met anderen... om daarin versnelling te brengen. Mevrouw van Hansbergen ja. is ja, aan de telefoon. Ja. Die had wel een aardig beeld van die boeren... maar is eh, enigszins eh, van mening veranderd? Nou, ik heb veel respect voor boeren. Ik vond, um, en eigenlijk zijn ze het nog... de beste natuurbeschermers. Alleen um, zijn het inmiddels managers geworden... ...en is de uh, landbouw overgesubsidieerd... ...in tegenstelling tot de biologische landbouw... ...en uh, gedwongen, vind ik, door de supermarkten... ...om uh, zo goedkoop vlees te leveren... ...en daardoor de antibiotica um, um, toe te brengen... ...omdat er anders uh, ziekte en op grote schaal. En dan heb je het weer, het dier als industrie. Het is een te grote sector geworden met euh, nou, 80.000, 1 miljoen kippen, schijnt heel normaal te zijn... terwijl de fijnstof, het is vandaag weer in het nieuws geweest... ik wou dat er wat meer naar Milieudefensie werd geluisterd... die dit al jaren verkondigt. Ik vind dat er verkeerd gesubsidieerd wordt. Shura Dikkers, eens met deze mevrouw Hensberg van Hensbergen? Nou, ten dele wel. Uh, ze, ze, uh, uh, ze heeft een belangrijk punt hier... Je ziet met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid... dat de subsidiestromen naar de boeren gaan... maar dat ze daar wel voor een deel vergroeningsmaatregelen... zoals dat technisch heet, voor moeten doen. Dus mm -hmm. ze moeten wel goed zorgen voor het land wat ze beheren. Ze moeten zorgen dat de weidevogelstand wat verbeterd wordt. Dat het waterkwaliteit in Nederland omhoog gaat. Dat ze aan allerlei duurzaamse eisen voldoen. Of willen ze voor subsidie in aanmerking komen. Dus Mevrouw is van wel de... komt toch ook weer met antibiotica aan? Ja, antibiotica blijkt, blijft een groot probleem. Blijkbaar kon er al... 50% minder antibiotica gebruikt werden. Het werd uit gewoonte heel erg veel gebruikt. Albert-Jan ze... Maat zei ook al... het is een beetje tegen de hoofdpijn van de aardappel. Ja, antibiotica gaat dan weer niet in de aardappel... maar wel nee. op grote schaal in het kalfsvlees bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die kalfjes komen vanuit heel Europa... worden ze in Nederland opgefokt. Mm -hmm. nou, ja, als je je kind naar de crash doet... dan ben je zelf ook altijd een hele periode verkouden. Omdat uit alle kanten die kinderen... die zijn er mm -hmm. altijd ziek. Dat is in de kalvensector ook. Dat zijn kalveren die van veel verschillende plekken in Europa... Bij Nederlandse boeren opgroeien. En daar gaat spijtig genoeg nog steeds heel erg veel. wordt daar nog steeds heel erg veel antibiotica bij gebruikt. om ze gezond uh, op te laten groeien. Maar mevrouw van Hensbergen wijst ook op. Uh, die verandering. die dynamiek in de sector. waardoor het gezellige, leuke. romantische, romantische boertje niet meer bestaat. Het is, moeten, een, het is een fabriek. Ja. Ze moeten wel een boterham kunnen verdienen. Ja, ja natuurlijk boeren, hoor. Dat vind ik wel. Nou ja, kijk. ik ben wel blij met het respect wat ze uitspreekt. want dat is terecht. Maar tegelijkertijd. de ontwikkeling staat niet stil. Dus je moet. Uh, de boeren, zijn, de boeren van de toekomst zijn nog weer beter opgeleid. Uh, hebben nog meer kennis nodig om ook met goede apparatuur om te kunnen gaan. en nog meer van de gewassen en de dieren te weten. En ja, er is natuurlijk een zekere schaalvergroting in die sector. omdat die sector niet losstaat van de rest van de economie gebeurt. We, we hebben ook niet overal meer kleine nieuwwinkeltjes. Maar het is wel een boodschap van dat ze zeggen. luister, bedenk goed dat het niet een groot managementgeheel wordt. Zij wil het karakter, zij wil het werk van die boer daar nog wel in zien. En daarin moet ik zeggen dat wij dat sterk benadrukken. Ook als je kijkt naar alle programma's die we hebben. Er komt weer meer aandacht voor het dier zelf. Hoe groeit het op? Mm -hmm. En dat vraagt vakmanschap. En ik ben ervan overtuigd dat het echte boerenvakmanschap... dat echte, ik wil dit geen handwerk noemen... maar wel het echte vakmanschap van boeren en tuinders... dat gaat alleen maar belangrijker worden. We gaan nu nog weer meekijken naar de gewassen. Hoe sterk is zo'n gewas? Hoe verpleeg je zo gewassen op een goede manier? Als je dieren op je bedrijf hebt, hoe zorg je ervoor dat je ook echt alles ziet... en dat je voorkomt dat je onnodig medicijngebruik hebt? En in die zin heeft ze wel een punt uh, geraakt wat ook boeren en tuinders raken... en waar boeren en tuinders ook volop mee bezig zijn. Er zijn meer mensen die reageren over de positie van de supermarkten. Dat blijkt toch ook over imago gesproken, een uitwas... Uit was maar de dikke vinger die de supermarkten hier in, in deze ja. pap hebben. Nou, wat je ziet is dat de supermarkten hun brood niet verdienen met de Coca-Cola of het waspoeder, maar het echt in de, in de dagverse producten ja. doen. En dat nou ja, als het ergens goedkoop is, betaalt altijd iemand de prijs. En maar, dat is in dit geval vaak de boer. Maar dan nog, en we hebben het over biologische landbouw: biologische producten. Um, is dat nog over, over proporties gesproken niet oververtegenwoordigd in de schappen. Nee, maar er is wel een enorme groeimarkt voor. Dat mm -hmm. vind ik heel erg goed. En wat je ook ziet is dat biologisch en gangbaar wat meer naar elkaar groeit. Dat in de gangbare landbouw veel minder... Uh, bestrijdingsmiddelen gebruikt wordt... en de biologische landbouw wat intensiveert, zodat je ziet dat die twee sectoren ook wat naar elkaar komen... dat je gewoon een gezond product eet... en uh, een lekkere ding op je bord hebt. Er is een ontwikkeling... en dat en is, is natuurlijk ontroepen. ook tussen de oren van de consument. Dan ja. toch nog even naar uh, uh, dat ganzenakkoord. Opgeblazen. Door eigenwijze Friese boeren is het beeld. Hoeveel invloed is dan de vraag... heeft LTO eigenlijk op haar leden? Ja... De kernvraag is natuurlijk hoeveel invloed hebben de leden op LTO. En als het goed is, moet dat op orde zijn. Dat de leden invloed hebben op LTO. Met het Gansakkoord is eigenlijk al jarenlang toch een hoofdpijndossier. Want aan de ene kant zien we dat het aantal Neem ganzen... Neem nog een aspirintje. Ja, dat zou je kunnen doen. Uh, je kunt ook proberen af en toe eens een beetje gas terug te nemen. Of proberen na te denken. Het is heel en hardnekkig gebeurt. en moet worden opgelost. Voilà, want het aantal ganzen is geweldig groot geworden in Nederland. en heel veel ganzen overwinteren hier. En bedacht was om die ganzen dan in de zomer te gaan schieten. Maar in de zomer lopen er veel mensen op het platteland. Die wandelen daar. Of ze zeilen in, Griesl in Friesland. En dat er dan wat weerstand komt. Dat mensen zeggen, ja moeten we nou uitgerekend in de zomer daarop gaan jagen? En die bieren doen we weghalen in plaats van in de winter. Kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd heb je veel trekganzen in de winter. Nou, dat is een heel lastig probleem. Wat je wel ziet, is dat er... Echt, ook voor het wild, dat gewoon heel slecht is. Voor de akkers is het slecht. En ik ben ervan overtuigd, wat nu gebeurd is... dat het even naar de provincies teruggaat In Friesland is het probleem veel groter dan in Limburg. En ik ben ervan overtuigd, op het moment dat je weer dichter... bij de boerenerven komt, dat we binnen een half jaar... toch een soort afspraak hebben. Maar misschien wel per provincie. Nou, als dat een oplossing is, doe het zo. Als het toch weer nationaal moet, is LTO weer vol aan de bak. Maar ik wil wel een landsbreker voor onze bestuurders... die uiteindelijk ook goed geluisterd hebben naar hun achterban. Want wij zijn wel een ledenorganisatie. En als wij een deal sluiten waar een belangrijk deel van de achterban... eigenlijk niet meer uit de voeten kan, dan doen we ons werk niet goed. Wij zoeken altijd naar draagvlak. Dat doen we in de samenleving, maar ook bij onze leden. En wat dat betreft ben ik iets minder pessimistisch... over de Gans aanpak dan uh, veel anderen. Hoe dan ook, Shura Dikkers... Er moet een oplossing komen ja, voor de ganzenaanpak. Ja, het ganzenakkoord was een afspraak tussen natuurorganisaties, boeren en uh, de provincie en gemeentes... om te komen tot een inperking van de hoeveelheid ganzen. De jagers hebben aanvankelijk meegedaan met het afsluiten van het akkoord... maar die zijn daar uitgestapt omdat ze niet willen schieten in de zomer, maar wel in de winter. Dat zit in de gene van de jager dat je niet in de zomer schiet, maar in een ander seizoen. En wat wij als lobby, wat wij, ik heb heel veel lobbyisten over de vloer gehad, die maar bleven druk op dat mm -hmm. Gansakkoord. Dat klopt niet, want de jagers willen niet schieten in de zomer. Nou, ik vind het heel spijtig dat het is opgeblazen. Ik zou zeggen, ga met elkaar weer om de tafel zitten en zorg dat je dit probleem oplost. We zijn bijna een half uur verder, bijna aan het eind van de uitzending. Ja. En uh, ja, het gaat snel en er komt heel veel langs. Ik denk dat het beeld wat genuanceerder is, uh, het landbouw is een verzameling toppers, maar om over die countryboy... op die country boy van Henk Williams terug te komen... die countryboy blijft toch ook wel een verdomme eigenwijze jongen, <laughs> Gelukkig toch? Gelukkig maar. <laughs> Beter kan ik het niet zeggen. Die countryboy is ja. een cowboy. Um, deze, deze periode gaat dus ook de toekomst van de veehouderij... weer besproken worden in Den Haag. Met de nodige landbouwdebatten. Ja. Wat zal dat betekenen voor de countryboys? boys? Nou, wat de Partij van de Arbeid betreft... wij willen niet dat de hele wereld gevoed wordt... met kalfsvlees en varkensvlees vanuit de Brabantse pil. We hebben heel veel dieren in Nederland. Daar hoeft wat ons betreft in de eerste instantie niet heel veel bij. Niet meer industrie. Niet meer industrie. Betere. Geen industrie, maar een, uh, tak van, uh, een tak van veehouderij die goed voor zijn beesten zorgt. Die toegevoegde waarde in Nederland creëert. Dus niet bulk uh, voor, de, voor de markt in China gaat exporteren. Maar zorgt dat je diervriendelijk geproduceerd uh, vlees hebt in Nederland... waar de consument een prijs voor betaalt. Albert-Jan Maat, wat verwacht u? van de landbouwdebatten? Nou, dat laatste onderschrijf ik. Uh, wij moeten het zoeken in de toegevoegde waarde. Overigens, gelukkig is er veel meer, ook heel veel veel veehouderij buiten de peel. Dat is maar goed ook. Uh, maar tegelijkertijd denk ik het wel belangrijk is... Maar het is, is ook weer een stukje beeld wat langskomt. Ja, daarom is het ook goed van de dat de we daarover praten... en dat ik het andere beeld ook neerzet. Want onderschat de Friese koeien niet, hè? Nee. Als de varkens nee. in Groningen opgroeien. Maar natuurlijk. Daarom dus. Uh, maar het is wel belangrijk dat de politiek zich ook realiseert... Dat, uh, want na 2015 kunnen wij bijvoorbeeld groeien in de melkveelderij. Uh, dat kunnen wij binnen alle regels doen, binnen alle kaders. En wij geven de garantie daarbij af dat het ook weer duurzamer zal gaan. En die ruimte moet er ook zijn, want hetzelfde kabinet heeft ook gezegd... ja, we willen naar de participatiesamenleving toe... niet meer de overheid die alles bepaalt, die wel de kaders stelt... maar sectoren, mensen moeten ook zelf zien hoe ze dat gaan invullen. Nou, dat vertrouwen is de sector wel waard, vind ik. En ik vind ook na 2015 dat de politiek terughoudend moet zijn... om met extra eisen te komen. En als tegenprestatie leveren wij, leveren wij dat wij zeggen... we zullen alle wettelijke eisen voldoen... we zullen verder investeren in duurzaamheid... maar geef we ons wel die kans. En de boeren, die blijven maar voortploegen. Dat Dank je is wel. een uh, zekerheid die we in ieder geval hebben.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 Kijk op wakkerdier.nl slash kiloknaller en geef de dieren een beter leven. Met 5 euro helpt u al mee. Dank u wel. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam met de Loekie 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stgoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half 9 naar de live show op Nederland 1.